Fijn om te weten. Nou, ja, maar, maar, maar dan luister ik. Dus. Oh, dat is ook fijn om te weten. Nou, dan spreek ik je vast nog wel, Erik. Ik wens je nog een goede nacht met uh, weinig ja. gedoe. Hetzelfde en uh, prettige uitzending nog. Dag, dag. Ik zeg nog okay. even 0800-1121. Vier uur. Rachid Finch met het NOS Journaal.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 In de haven van Rotterdam is een auto met hoge snelheid het water in gereden. De bemanning van een schip in de parkhaven zag hoe de auto met vermoedelijk één inzittende... eerst hard heen en weer reed en daarna van de kader reed. De Zeehavenpolitie en de brandweer van Rotterdam houden een zoektocht naar de auto. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt de komende twintig jaar tot ongeveer een miljoen... voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het zijn er 300.000 meer dan nu, maar 100.000 minder dan eerder was berekend. Volgens het SCP zijn er onder de toekomstige bejaarden steeds meer hoogopgeleiden... en die redden zich doorgaans beter dan mensen met minder scholing. Onder kwetsbare ouderen worden 65-plussers gerekend... die vanwege lichamelijke of psychische problemen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Het zijn hoogbejaarden, vrouwen en alleenstaande.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 Speciaal team besloot daarop in te grijpen. De Belgische gijzelnemer was snel overmeesterd. De gegijzelde gevangenismedewerkers bleven ongedeerd. Het weer, regen en een stevige zuidwestenwind. Overdag is het de hele dag onstuimig. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max.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 De nachtzuster zit klaar om mensen te verbinden. En dat gaat dan niet met een verbandje, maar uh, via de telefoon. Ik verbind mensen met vragen door met mensen met antwoorden. Dat betekent dat je je vraag kunt voorleggen aan het Nederlands luisterpubliek via 0800-1121. En als je een antwoord weet, dan bel je ook 0800-1121 en mag je je antwoord geven op de radio. Uh, je kunt ook mailen als je wil naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. En tijdens dit programma wordt er gechat via www.nachtsuster.net En ook daar ben je van harte welkom. Maar ja, het liefste hoor ik jou in plaats van mezelf praten op de radio. En dat kan alleen als je belt naar 0800-1121.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 echt nooit alleen, want je weten we zeker, ze kunnen muziek maken, de drie J's. Met dit nummer, Je vecht nooit alleen, gaan ze naar het Songfestival. In, uh, is het in Duitsland, hè? Nou, dat is toch ook erg als ik dat dan opeens weer niet weet, dat soort dingen. Maar in ieder geval, Je vecht nooit alleen... is het nummer waarmee ze in, uh, in mei ons land gaan verdedigen. En uh, ik heb zitten kijken, want ik ben er nogal, nogal dol op. Maar um, uh, uh, ja, er was een ander nummer, dat heette De Stroom. Dat was nummertje twee... En ik zat te kijken en ik dacht, nou, dat is hem. Dat is een feestje, dat is lekker swingen, er zitten oe-oe-oe's in. Dat is heel belangrijk bij Songfestival liedjes. Dit wordt hem. En toen gingen we toch kiezen voor dit mooie muzikale liedje... waar ze in Malta echt helemaal niet op zitten te wachten... want ze willen dat je met veren op een dansje doet. Dus ik weet het niet. Ik weet. Ik hoop dat ik ongelijk heb... en dat we het eens een keertje heel goed gaan doen op het Songfestival. Maar ja, we moeten wachten tot mij om daar meer over te weten. 0800-1121 is het telefoonnummer van hier in de studio... bij de nachtzuster in de wachtkamer. En als je belt met een vraag of een antwoord... dan heb je een grote kans dat je op de radio komt. Martine, goeienacht. Hey, goeienacht. Hallo. Hoe staat het ervoor? Nou, ik, uh, ik ben nog een beetje ontdaan over het hele 3J's-verhaal. Ja, nou, ik eigenlijk ook wel. En dan vooral uh, de rol van uh, Jolante Kebouw van uh, Witte <laughs> Moeder ook weer Ja, ik vind eerlijk gezegd... vind ik Jolante toch een beetje een icoon. Mm -hmm. ze, is, ze is verschrikkelijk mooi. En ze, en, en ze is... Um, ja, dat was het eigenlijk. Ja, dat was het inderdaad eigenlijk. Daar <laughs> ja, ben ik ja, er niet da, zoveel da, over da, zeggen. Top. Ja. Dat is ze het ja, Ze is mooi, hè? Ja, ze is... Ja, wat, wat, kan ze, wat kan ze er mooi uitzien, hè? Die jalante. ja, ja. Nou, En ik vond ook dat ze een leuke jurk aan had. Ja, daar heb ik dan totaal weer niet op gelet, omdat ik me compleet eh, op de linker oog zat te irriteren. Ja, maar ze ja. straalde wel heel gelukkig uit de linker oog, hoor. Ja. ja. ja. En maar, uh, wat wilde ik er verder nog over zeggen? Dat de drie J's... Ik heb de... ze wel gezien bij Madi Wodo. Ja. En toen mochten ze het hele liedje wel uh, afzingen. ja. En toen gingen ze vijf, uh, toen ging uh, Paul vijf andere recente winnaars, of nou ja, de afgelopen vijf jaar winnaars laten horen. Ja. En toen dat nummer erachteraan en toen dacht ik van nee, sorry, het wordt het gewoon weer niet. Nee, het wordt er zit geen disco in. Ja, en het wordt bedoel ik, niet. ik bedoel er geen... Er wordt een sterren en weet ik veel wat allemaal. En dan gaan ze drie van die zoete jongens daar naartoe sturen. Ja, precies. En... Met een zoet nummer. Dat en goed. ze zijn bovendien gewoon te lief. Mm -hmm. Het zijn zulke verschrikkelijke lieve jongens, dat wordt hem niet. Wordt hem niet, Ze nee. worden opgegeten. Ze moeten daar een uh, arrogante travestiek naartoe sturen. Ja. Jolande, nee. Uh, <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat heb ik niet gezegd. Ik vind Jolande echt leuk. Ik heb het niet gehoord. Waar bel je over, Martine? Oh ja, ik had een, uh, een, uh, een aanvulling, een aanvulling en een vraag. Een aanvulling, een aanvulling en een vraag. Nou, dan beginnen we met aanvulling 1, artikel 2... Lid uh, wetboek, 427, uh, aanvulling 1, ja. Op het uh, linker oog. Nou, ja. wat het is het? Ja. Hoe heet het? Um, allereerst even dat beveiligingsding, ja. Want wat, wat de opleiding dan wel is, dat, dat weten we. Maar wat het, wat het, wat het, ik heb het twee dagen gedaan, hè? Zolang heb ik het volgehouden. <laughs> oh, ik dacht toen was je klaar, toen mocht je in de supermarkt staan. Ja, ja, ja, ja, nee. ja precies. Nee, nee, nee. Toen, toen, had ik het, toen was ik klaar. Ja. Toen, toen, toen dacht ik echt van nee, dit is zo niet mijn ding, ja. want wat het is eigenlijk, waarom die man daar dus alleen maar staat, het is puur omdat hem geleerd wordt dat het geen politieagent is, dus eigenlijk feitelijk, eigenlijk gewoon daar staat om autoriteit uit te stralen. Mm. Zo van kijk maar hier is en dan pas maar op. Dat, dat is ook belangrijk. Ja, maar dat is feitelijk het beroep, want op het moment dus dat het echt op iets aankomt, moet een beveiliger een politieagent bellen. Ja. Dus okay. dat, is, dat was Ja, ah, dat is niet helemaal waar, want dat hebben we net van Erik gehoord. Die, die kan wel ingrijpen als er twee mensen elkaar in de haren vliegen. Ja, precies, maar dat kan jij en ik ook. Oh, ja. Maar ik zie er minder imposant uit dan Erik. Eh, uh, ik niet. <lacht> <lacht> nou, weet ik niet is. Dan... Ja, precies. <lacht> nee, nee, nee, nee. Goed, ja. Oh, dan de tweede aanvulling. Ik ja. denk dat hij de kieste in zijn mond, met alle respect, verward met een absces. Ja. Wat, wat misschien ooit als kieste begonnen is, hoor, dat kan. Oh, ja. Maar hoe heet het? Een absces, dat is een ontsteking. Een kieste is in de verste verder weg niet een ontsteking. Het is Nooit. een vochtophoping. Het is een vocht- of luchtophoping. Ja. En heel toevallig heeft mijn man er dan één in zijn nieren en één in zijn leven. Oh. En hoe heet het? Um, daar kwamen ze ooit eens achter. En later, dat die nierstenen bleef te hebben, oh. weten, ze, weten ze niet zeker of het nou van die kiester komt, maar als je dat aan een internist gaat vragen, hoe komt die kiester er nou? Dan zegt de internist, we hebben nog steeds geen flauw idee. Okay. daar dus gaat, gaat niemand een antwoord op kunnen geven. Maar wat gebeurt er dan? Wat, ja, er gebeurt in feite niks. Maar hij loopt er gewoon mee rond? Ja, je hebt daar geen last van. Dat, dat, oh. dat, zit daar een, dat wordt zeg maar net als een moedervlek, een, een ding, het gewoon aan jouw lichaam is. gewoon. Oké. Okay. Dat is daar gewoon zo gegroeid in de loop van de jaren wezels. Ze, ze weten niet waarom het daar zit. Oké. Okay. En als de internist van mijn man en mijn internist is dat tevens ook dat heeft gezegd, dan geloof ik dat. Oké. Okay. <laughs> daar heb je hem weer. Ja, lachen die man. op van jou. Ja. Ja. Ja. Is het gewoon, het is de, de derde van de drieling de boer, is jouw man. Die zo op de achtergrond hoor. ik hem altijd... hij ja, ja, ja. Ja, het niet. niet, alleen op de niet. het is ook op de niet. zo. doet het niet, hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij dan niet. Hij opeens... het niet. Hij Maar het niet. Hij nu? niet. Hij zegt het het Hij Hij Gewoonlijk heb je een fijne scène, maar nu bevalt hij even niet, of, of ik mijn mond wil houden. Ja. Of, of ik even vier, vier minuten geluk voor me uit wil gaan zitten mompelen. Ja, nou ja. Of, nou ja hè? Goed. Ik, mocht, ik mocht er niks over zeggen van hem. Maar hij heeft het nog specifiek gezegd. Hij zegt, je gaat die man niet uitlachen. Ik zeg, nee. Nee, nee. Nee, maar het was hartstikke lief. Ik vind het echt. Want van alle dingen die die, die, die me in kan fluisteren, wens hij me alleen maar heel veel geluk. Dus ik ga het ja. echt proberen thuis. Dat wat wat was mooie je vraag, Martine? <laughs> mooi van de boodschap. Nou, mijn vraag was: ja. waarom hebben vrouwen, specifiek Martine, het ja. altijd kouder ja. dan mannen? Dat zegt Omdat man... je een mager bent, Martine. Oh nee. Ja, only, I, I only wish gewoon. Oh, goed, ik, ben, ik ben wel 20 kilo afgevallen. Nou. Ik ben van de 90 naar de 70. Oh. Um, in, een, in een paar maanden. Maar voor die tijd, ook toen ik 130 woog, die periode heb ik inderdaad gehad. Oh. Toen had ik het ook altijd koud. Oké. Okay. En wat het is, een mager scharminkel. Definieer <laughs> jij deze stem met een mager Ja. Nou, ik niet. Ik definieer deze stem altijd met zo'n zwaar, berookte, uh, ja, voor zich uitstarende, gelukzalige linker. N nou, ja. Nee, ja, nee. nu klens je jezelf vast, Martine. <rijgene> nee, niet. Maar ik mocht het van mijn man niet. En dan zit het me aan te kijken. Maar, goed. maar heel even, jij hebt het altijd koud, ook als je man het niet koud heeft. Ja, precies. En dan zegt hij, maar je lichaam is lui. Dus wat heb ik gedaan oh. vanavond? Ja, ik ben een uur gaan fietsen met de hond. Ja, en dan kom je binnen, is het inderdaad warm. Maar na drie minuten heb ik het ijskoud. moet ik onder een dekentje. moet ik alle twee mijn honden onder dat dekentje. Eentje bij mijn rug en eentje bij mijn buik. En als ik in bed lig, heb ik aan de linkerkant mijn hond. Het is gelukkig een West Highland White terrier. En aan de, en aan de rechterkant heb ik dan mijn man. En in mijn knieholtes heb ik een kruik. En ik heb drie dekens. En ik word nooit of niet meer warm. Oh. Nooit. Ik ben oh. altijd koud. En mijn handen en mijn voeten dat zijn het ergst. Dus ik slaap al met sokken. <laughs> Het is echt erg. Vroeger liep ik in een heel joggingspak, maar ja, dan krijg je inderdaad een lui lichaam. Maar hoe heet het? Ik geef officieel danswissel De laatste tijd dan even niet omdat ik steeds ziek ben. Maar hè? Ja. toen had ik het ook altijd koud. Ik heb het altijd koud. Maar en, en jij hebt het koud en meteen zeg je dat alle vrouwen het koud hebben. Ja, maar dat komt als ik dan bij mijn moeder ben heb zij het ook altijd koud. Ja, maar dan is, zit het gewoon bij jullie in de familie. Nee, want als ik dan bij mijn buurvrouw zit, hebben ze het ook koud. En als oh. ik bij wie dan ook op... Alle vrouwen in het huis waar ik kom, die hebben het altijd koud. En die mannen die zeggen altijd, het is hier om te besterven. En die lopen in hun t-shirtjes toe te doen. Hmm, het, is, uh, het is eigen waarneming. Het is, uh, ja, ja het, het is gewoon een consternatie. Het en is een, uh, consternatie. Het is uh, proefondervindelijk onderzoek. Ja, precies. Ja. Het, is, het is hematomisch bewezen. Het allemaal al een uh -huh. Maar het is gewoon, het is echt... Maar het is niet gewoon koud, hè? Niet uh, uh, uh. Nee, gewoon echt tot aan je botten. Oké. Okay. Dat ik bijna mijn vingers en mijn voeten niet meer kan bewegen, alsof ik in de vrieskist heb gelegen. Is het ook in de zomer? Uh, ja. Mm. Want in de zomer, als de zon schijnt, ga ik nog steeds naar de zonnebank. Want alleen voor daar de warmte? Warm. Ja. Goed. Ik heb een beeld, Martine. Ik ga mijn best doen voor je. Ja, nou heel graag. En ik uh, wens je weer het uh, allerbeste vanavond. Ja. En uh, wens je man ook even uh, uh, geluk. <laughs> uh, uh, uh, uh, no. okay. uh, tot de, de volgende keer, doeg Martine, Hoi. 0800 1121 is het uh, telefoonnummer al hier, Martin goedenacht. Goeiedag. Ik, terwijl, terwijl, ik, terwijl ik Martin zeg, begint er iemand hier in de vloer te boren, dat wil je echt niet weten. Ja, dat zal wel iets met mijn naam te maken hebben denk ik. De, ik denk, uh, uh, neem jij vaker aardbevingen mee als je ergens naartoe gaat? Nee hoor, absoluut niet. Nou ja, het, is, het moet ook niet gekker worden. Nou ja, we doen gewoon alsof er niks aan de hand is en we praten door. Oké. Okay. Uh, waar bel je voor? Nou, ik bel even over die kiestes. Een van jouw bellers had het over feit dat hij een kieste in zijn gebit had. Ja. Als het in het gebit zit, dan hebben ze het net wat Martien net ook al zei, vaak over een absces. Een absces uh, ontstaat uit een ontsteking die wordt vergeten. En die wordt vergeten door de mensen gewoon door niet naar de tandarts te gaan. Daardoor okay. komt dus een ontsteking zeker een absces. Een kieste is een vetophoping en een vetophoping komt vaak voor wat vrouwen last hebben van de borsten. Die hebben vaak knoppeltjes denken van oh wat is dit? Is nee, keer, kan dat een kieste zijn. Ja. Als een kieste in de lever of in de longen zit, dan wordt daar een punctie op uitgevoerd door middel van wordt er een stuk weggesneden. Dat wordt opgestuurd naar het laboratorium om te kijken of het goed of kwaadaardig is. Want een kieste hoeft namelijk niet onschuldig te zijn, kan namelijk ook leiden tot iets ernstigs. Oké. Okay. En dat is namelijk het gevaar van een kiest. Kijk, als je, als je een kieste hebt, je kunt zoveel kiezers laten weghalen, als je wil. Ja. En dat is een moedervlek. Ook Het kan wel een moedervlek worden of een moedervlek zijn. Maar ook een moedervlek kan namelijk op huidkanker uitkomen. Ja. En als je bijvoorbeeld een kieste in je borst hebt zitten en je denkt van... Ah, nee joh, laat maar zitten. Dan heb je later kans dat die kieste uitgegroeid is tot een ontsteking die kan vormen. Ja, zoals we bij oncologie noemen, kanker. Oké. Okay. En dat is het gevaar van. Ja. En hoe weet je dit allemaal? Nou, hoe ik dit allemaal weet is het feit dat mijn vrouw heeft dus uh, zelf een uh, kiestis gehad in haar lever. En daar hebben ze gewoon een stuk van de lever weggehaald. En het feit is dat ze moeten er eigenlijk continu, uh, continu, hoe noem je dat, uh, controleren op, op, op, op, op kiesters, bultjes en dat soort dingen. Ah, ja. Waar heel veel uh, lymfeklieren zitten. Want daar gaan kiesters namelijk nogal, ook al vaak tegenaan zitten. En vandaar dat ze daar, daar kun je heel gevoelig voor zijn. Oké. Okay. En als ik nog heel even mag reageren op de vorige belster. Ja. Dus ik kan namelijk koudbloedig zijn. Je hebt warmbloedig <laughs> mensen en koudbloedig mensen. Nee, even, nee, maar als je dus, koudbloedig dus, bent, heb je toch juist niet koud? Nou, juist, juist niet. Nee, maar als je warmbloedig bent, dan heb je het juist wel koud. Kijk, het feit is als jij dus naar warmte zit te snakken, ja, dan heb je het koud. Dus, er zijn mensen bij die zeggen, ah, dat zit tussen de oren. Nee, dat zit absoluut niet tussen de oren, want als je. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, dieren die koudbloedig zijn, die leven ook allemaal in die warme landen. Die kunnen daar ook allemaal makkelijker tegen. Dus dat wil zeggen, als jij koudbloedig bent of warm dan kan het daar gewoon mee te maken hebben. Oké. Okay. Dus ja, het, misschien dat het wel altijd is op de vraag, maar, yeah. maar in ieder geval nee, van nee, die kiezers kan, ja. ik, kan ik alleen zeggen, als je in principe daar last van hebt, ga in ieder geval naar een, naar een dokter, naar een chirurg of wat dan ook. En dat Martine zegt dat die internist niet weet hoe die kiezers er komen, nou dat weet ze dus inderdaad niet. Het feit is alleen dat het is aangeboren. Je lichaam maakt ze aan. Datzelfde als, uh, uh, om even het woord weer te gebruiken, kankercellen. Die mm. hebben wij allemaal in ons lichaam zitten. Alleen de ene is ervoor aangeboren dat ze worden geactiveerd en de andere niet. En dat is met kiezers precies hetzelfde. Oké, okay, nou ja, ik vind sowieso met al die medische vragen, alles wat je hier hoort, uh, gaat toch altijd even naar de, naar de huisarts als je ja. er meer over wil weten. Zeker, en, maar uh, je kunt ze ook gewoon terugvinden op uh, medische sites. Ja, maar dat moet je ja, nooit je... doen. Dat noemen ze Dr. Google. Nee, nee, nee, nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel gewoon, oh. kijk, als jij bijvoorbeeld naar je ziektekostenverzekering, jouw ziektekostenverzekering heeft in één van tien keer een website, waar jij 24 uur per dag voor vragen kunt. Kijk. Je kunt die vragen stellen en zij zullen jou dan adviseren of jij hiermee naar de huisarts of meteen rechtstreeks door naar de specialist moet. Ja. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Want heel veel mensen gaan gewoon bij de huisarts in de wachtkamer zitten. En dan zegt die huisarts van ja, sorry mevrouw, dat is toch meneer dat u hier bent. Maar u had beter naar de specialist kunnen gaan. En dan moeten ze weer een, een, een, een verwijskaart voor de specialist krijgen. Ja. Terwijl ze het met zoiets. Ja risico kunnen nemen en rechtstreeks naar de specialist kunnen gaan. Oké, okay. duidelijk, ja. dankjewel. Fijn dat je raak verbelde. Gedaan. Dankjewel, graag gedaan. Goedenacht nog. Hetzelfde. Doeg. Doei. Martine is koudbloedig, dat dacht ik altijd al hoor. Ik dacht het al. Dit is uh, Cold as Ice van Forner. Kool de omdat uh, Martine zich afvraagt waarom vrouwen het zich uh, over het algemeen, uh, waarom vrouwen over het algemeen het kouder hebben dan mannen. Ja, weet jij het? 0800 1121. Um, eens even kijken hoor, Oh ging ook wel. Ja, Hens. Ja. Ben jij Engelse Hans? Of ik wat ben? Een Engelse Hans. Hens. Nee. Hoezo? Nou ja, ik dacht Hens. Nee. Maar je heet gewoon Hens. Ja, dat is een, uh, een Twentse afkorting van Hendrik. Oh, tuurlijk. Kijk, en ik uh, dateer nog van uh, de oude hap, waarbij telkens vader, zoon allemaal naar elkaar vernoemd werden. En grootvader en zo. En dan de ene die dan was het Hendrik. En dan was ik Hens, want het werd, werd toch een beetje ouder werd gevonden. Ja, want anders, uh, anders zie je ook uh, door alle Hendrik het bos niet meer. Maar het is wel frappant dat hier in Goer, waar ik woon... Ja. Daar wonen toch nogal wat hensen. Echt waar? Terwijl je hem, ja, terwijl je hem verder nergens tegenkomt. Ja, er is er één bij de... Een, tele, een telegraafjournalist, Hens. Oh. Weet ik, weet ik veel. Maar goed. Ja. Astrid. Ja. Um, het antwoord op de vraag van de lampen... Ja. Ja, ik, ik gok ook maar hoor. Oh. Maar ik kan me zo voorstellen... Dat die lampen aan zijn. om die huiskamer. een huiskamerideetje te geven. Ja. Want anders worden natuurlijk allemaal. Een, met die felle lampen word, slaat alles dood. Ja. Dat, dat zie ik ook vaak op tv. Uh, als ze dus onder die hele felle lampen zitten. dan uh, ja, dat heeft dat niks niks, niks. niks leuks. Niks... Het wordt een beetje vlak. Ja. Alles wordt een beetje vlak. Ja, en daarom denk ik dat ze lampen doen. Ja, het zou zomaar kunnen. Het is ook heel grappig. Ik krijg uh, via de mail ik krijg mail van Jan Jansen, als we het dan over namen hebben. Ja. Zo heet ook veel mensen, Jan Jansen. <laughs> ja. die, uh, die mailt schemalampen heten heet er niet voor niks, sfeerverlichting. Juist. Lichtpunten hebben namelijk een ruimtelijke werking en stralen luxe uit. Dat daarom dat worden in winkels veel lichtpunten gebruikt. Ja. Dus het is gewoon, het is gewoon helemaal sferisch. Uh -uh. Nou. Nou. Nee, dan, also, het gaat wel een beetje makkelijk zo, hè? Dan even een, een antwoordje, niet maar een opmerking. Op oh. De, de man die, die net zei, ik weet niet meer hoe die heette, van die verwijskaart. Ja. Weet je wel, van die kist, de toestand. Ja. Dat die zei, ja, je moet eigenlijk maar eenmaal naar de specialist gaan. ja. Nou, dat geldt niet meer onder het huidige systeem, hoor. Nee, dat leek me al een beetje onlogisch. Nee. Ik denk, ik zeg niks, maar volgens mij moet je altijd eerst naar de huisarts. Nou ja, dan, dan zeg ik maar in dit geval dus, altijd huisarts. En daarna pas een verwijzing, als hij dat nodig vindt, naar de specialist. Ja. Maar waar ik je eigenlijk voor bel als Oh, zet, ja. en dat is het allerleukste natuurlijk... 70 jaar geleden ja. zaten, wij, zaten wij in de Tweede Wereldoorlog... Nou, ja. Daar jij, ben jij veel ja. te, veel te jong voor om dat hebben ja. meegemaakt. Ja. Maar ik heb je gezegd, ik woon in Twente. En ik woonde dus uh, dicht bij de vliegbasis. vliegbasis ja. Twente. En daar lag een Duits nachtjager Ja. Eén of twee. En zo tegen het, tegen het midden eind van de oorlog... toen kwamen er massieve stromen bommenwerpers die naar Duitsland ging om de boel plat te gooien. Ja. Overdag de Amerikanen, s'nachts de Engelsen. Ja. En nou hadden ze daar bij dat dan was het altijd de gewoonte, zo tegen de tijd dat het donker werd... daar ging er vast een nachtjager de lucht in. En die stond dan in verbinding uiteraard met, uh, met het gevechtsleidingscentrum ergens. En die stuurde deze nachtjager dan naar bommenwerpers die vleugellam, zeg maar, uit Duitsland terugkwamen... omdat ze daar al beschoten waren op de een of andere manier. En dan ging die, die nachtjaar... die ging links onder de bommenwerper hangen... zodat ze hem niet konden zien. En dan was het raak. En hoe noemden ze hier in Twente dat vliegtuig? De nachtzuster. Ah! Oh. Ja! En dat vond ik nou eens leuk om dat jou en jou te vertellen. Ja! Yeah. Want... De, ze was er altijd op een bepaalde tijd, zo tegen een uur of elf, dan hoorde je er aankomen brommen, want ze ging dan met de vliegbasis Twente als middelpunt, zo'n, laat ik zeggen, 20, 25 kilometer maakte ze een ronde. En dan zeiden dan we tegen elkaar, oh, er komt een nachtzuster <lacht> ja. Dat is hier ook zo, op het Mediapark. I, als ik, zoiets, als ik aankom rijden met mijn Soebaru, dan horen ze het gebrom al uh, 20 ja, kilometer aankomen. Maar het is wel wat lieflijker als zo. <laughs> Dat is al snel um, zo. Ik geef ruimte oh. aan anderen. Oh. En ik ga, en ik ga lekker slapen, Terwijl jij nog vragen hebt. Nee, ik vind het gewoon een mooi verhaal eens. Ja. Dankjewel gedaan. daarvoor. Had ik ook een beetje gehoopt trouwens. Ja, <laughs> ja het zou naar zijn als ik, ik nu zo... zo... Ja. Oké, okay, dankjewel. Okay. Bedankt voor het bellen. Jij, nee, ah, jij bedankt voor het bellen. Ja, allebei dan. Oké, okay. jij moet okay. ophangen. Ja. Dankjewel. Dagens. Ah. 0800 1121 is het nummer hier in de studio. Willem. Willem. Willem. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik had een uh, vraagje. Ja. Nou, mooi. Uh, ik ben uh, KVB-suitzrechter. Ja. En nou is mijn vraag: waarom is een rode kaart in Engeland roder dan in Nederland? Huh? Is dat zo? Ja, die van ons zijn een beetje oranje gekleurd. Oh. Hebben we misschien gewoon een misdruk van de, van de multicopie gekregen? Uh, nee, want ze zijn allemaal bij ons oranje. <laughs> Echt waar zijn de rode kaarten in Nederland oranje? Ja, oranje gekleurd. Oh, en hoe zit het in andere landen dan? Uh, ik heb ze uit Duitsland, uit België, uit Frankrijk, uit Engeland en zijn ze allemaal dood. Je spaart rode kaarten. Ja. Er zijn voetballers die daar minder blij mee zijn. Ja, maar ja, ik ben zelf ook KVB-scheid, zegt vandaag. Ja, dan is het een leuke hobby. Ja, inderdaad. <laughs> maar wanneer viel je dat voor het eerst op? Uh, verleden week. Echt, uh, verleden week had je ze voor het eerst pas naast elkaar uh, liggen? Uh, ja, toen ben ik een Eekwam geweest voor een uh, wedstrijd. Ja. En toen heb ik daar de uh, rode en de gele kaart gekocht. En toen viel ik op. <laughs> oh, wat grappig. En waar koop je dan een rode kaart? Uh, je kan je gewoon in de, in de winkel kopen. Ja, maar welke winkel? Uh, sportwinkels. Daar hebben ze rode kaarten? Ja. Dus, dat vind ik wel grappig, want het zou heel leuk zijn als je voetballer bent en je hebt je eigen setje rode kaarten op zak. Ja, maar je moet wel een passie van de KVB als je zo'n kaart kunt kopen. Oh, echt? Ja. Dus dan, dan, kom je, zeg je, dan kom je bij de balie, zeg je goedemiddag, ik wil graag een, een rode kaart. En dan zegt de mevrouw achter de balie: Heeft u uw pas bij zich? Ja, anders een normale busje kunnen je niet kopen. Oh, een gele kaart ook niet? Nee, want dat is een setje namelijk. Oh, je koopt ze altijd per twee? Ja. Als je je gele kaart kwijt bent, kan je niet die gele kaart dan moet je ook weer een rode kaart kopen. Ja, klopt. En wat kost zo'n setje kaarten samen? Uh, 14 euro. 14 euro? Ja, klopt. En waar zijn ze van gemaakt? Uh, heel hard plastic, wat niet gespeeld kan worden. Wat? Heel hard plastic. Hard plastic? Ja. Het zijn eigenlijk helemaal geen kaarten. Wat zeg hij? Ja, het heeft helemaal geen kaarten. Heeft een, uh, uh, een rood, je krijgt een rood plastic, niet een rode kaart. Ja, maar ja. Ja, dat, dat telt niet, niet natuurlijk. Nou goed, maar in, de, en in Engeland zijn ze rode, maar heb je niet gewoon uh, bij een... Uh, bij een, een beetje slechte winkel uh, aangeschaft? Nee, het zijn de standaard kaarten zeggen ze. Echt waar? Ja. Nou, ik vind, Moet je hem vaak trekken, die rode kaart? Uh, als ik moet wel. En, en slijt de gele kaart sneller dan de rode kaart? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, ik, uh, ik ben helemaal bij. Ik ga mijn best doen voor je. Waarom zijn in Engeland de rode kaarten roder dan in Nederland? Ja, ik denk ja, ik ook. Ja, want bij de KVB weet ze ook niet waarom. Waardoor het... Je hebt het bij de KVB wel gecheckt? Ja, ja uiteraard. Dat is een raar praatje nee, Het is gewoon een uh, andere plastic leverancier, denk ik. Ja, misschien wel, ja. Nou, er is vast wel iemand die het weet. Ik zeg 0800-1121. Ik doe mijn best, Willem. Even blijf luisteren. Prettige wedstrijd. Oké, okay, dag. Dag. Rood is allemaal het rood niet meer.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 krant leg ik weg en de tv gaat.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 en ik weet... Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood wordt te zijn. Vandaag... Marco Borsato en rood, naar aanleiding van de vraag van Willem... waarom in Engeland de rode kaarten een andere kleur rood hebben... dan hier in Nederland. Nou, ben ik benieuwd of er iemand is die dat weet. 0800-1121 is het uh, nummer hier. Ik heb de vraag ook van Martine nog. Die zich afvraagt waarom vrouwen het over het algemeen kouder hebben... dan mannen. Ze hebben het eerder koud, naar het schijnt. En misschien heb je nog een aanvulling over het uh, hypnoseverhaal... Want uh, hoewel Jaap het uh, op een hele sympathieke manier heeft geprobeerd om ons onder hypnose te brengen, is mij nog steeds niet helemaal duidelijk hoe je nu precies onder hypnose komt. 0800 1121, als je nog iets aan te vullen hebt, behalve natuurlijk die volledige ontspanning. En um, er is weer ruimte voor nieuwe vragen, want dat zijn eigenlijk de enige drie vragen die nog niet beantwoord zijn. En we gaan nog door tot zes uur. Dus heb je een vraag waar je mee rondloopt? Bel dan nu naar 0800 1121. Ahmed, goeienacht. Ja, goeienacht, Frit. Hallo. Ja, nou, ik wilde eigenlijk uh, ja, over die vraag over de beveiligers. Ja. Nou, ik ben ook uh, ja, sinds kort uh, gediplomeerd beveiliger. Ja. En ik hoorde net, uh, ja, mijn collega het een en ander zeggen. En daar had ik een uh, aanvulling op. Want vooral over dat winkel, uh, surveillance. Ja. En uh, ja, die mevrouw zegt, ja, wat doen ze eigenlijk? Ja. Maar ja, dat is eigenlijk aan de, aan, de, ja, aan de winkelketen zelf, want wij volgen alle instructies op die zij ons opgeven. En, uh. dat, vers en, en dat verschilt per winkel. De ene winkel uh, wil dat je alleen bij de deur blijft staan. Yeah. En de andere wil dat je ook zeg maar, uh, ja, door de winkel heen uh, loopt. Dat yeah. je ook mensen in de gaten houdt of er uh, niet wordt gestolen en zulke dingen. Ah. Dus dat verschilt echt per winkel. En een beveiliger ja, die krijgt de instructies en dat volgt hij gewoon op. Dus deze supermarkt heeft tegen deze meneer gezegd van nou ga daar maar in de hoek staan. Ja, klopt. En als maar er ik... iets gebeurt, doe maar niks. Nee, er kunnen dingen zijn dat ze hem oproepen. Ja. Dat hij dan ingrijpt. Ja. En uh, je hebt ook winkels ja, die wel bouwen, als dus je een winkeldiepstap uh, zeg maar, opmerkt... Uh, dat je iemand aanhoudt en een andere winkel zegt... nee, absoluut niet aanhouden. Dus dat, dat, dat, dat verschilt gewoon per organisatie. Ja, ja. ja. ja, ja duidelijk. Ja. ja, en precies. Oh, en dan had nog iets, want dat zei hij over in die opleiding. Ja. Als je iets krijgt met de... Uh, hoe heet het? Een multiculturele samenleving. Ja. <laughs> nou, en dat klopt dus helemaal niet. Nee, wat zei hij nou? Maatschappelijk cultureel. Ja, het... ja wat dit, zei dit nou? maatschappelijk... Oh. Ja. culturele vorming. Dat wel, maar hij is iets met uh, multicultureel. Nou, volgens mij zou die maatschappelijk cultureel... Oh, okay, nou, maar, maar dan, dan zou ik, ook het het, dan ik het ook terug moeten luisteren. Dan heb ik het verkeerd... Uh, oh, Oké, okay. maar dat heb je wel. Ja, ja dan verzin ik het niet. Dan ja, zei nee, dat, nee, ja. dat, dat is, dan heb je het uh, beter gehoord. Denk. Maar Ahmed, sta jij ook wel eens in een supermarkt? Ja. Is dat leuk? Uh, dat is het minder leuke, tenminste. Dat is wat ik vind. Want? Uh, nou, ik zal je eerlijk zeggen, kijk, ik ben zelf ook een buitenlander. En voordat ik zeg maar in de aanraking kwam met de beveiliging dat ik er zelf werkte, ja. ik had er een hekel aan als iemand mij volgde in een winkel. Ja. Dus ja, en nu moet ik dat gaan doen. Nou moet ik bepaalde mensen gaan volgen in de winkel Dus dat is dan de omgekeerde wereld. Ja. Maar en ik zou ook zeggen ik heb laatst ook een uh, bij een winkel ook in Utrecht, want een collega had het net ook in Utrecht. Ja. Nou en dan moest ik dus zeg maar schooljongeren tegenhouden. Ja. Uh, vooral uh, middelbare scholieren ja. die, mogen, die mogen zeg maar pas uh, na kwart over eenen mogen ze naar binnen. Ja. Nou en dan moet je dus zulke jongen uitleggen waarom ze niet naar binnen mogen. En dat blijft echt een moeilijke zaak. Ja, ik vind dat altijd wel raar hoor. Ja, ja. ja is het ook? Is het ook? Want ik had laatst sprak ik een dame. Ja, ik zag haar aan ook voor zo'n uh, scholieren. Nou, dat zeg ik ook mevrouw, Ja, sorry, heb je studentenpas? Studentenpas, pardon. Uh, ja, die mevrouw bleek al 25 te zijn, <laughs> maar ja ik had een gezien voor zo'n 17 oh, uh, is... Nee, maar dat is een complimentje. Ik, jawel, maar op zo'n moment vond je het niet als een compliment. Nee, dat is waar. Nee, dat is dus wel waar. Ja. Ja. Maar ik vind, het wel, ik, ik, ik vind het wel interessant, want um, uh, uh, als je als allochtoon een winkel binnenkomt, zeker als allochtoon een jongere, uh -huh. Uh -huh. en uh, je loopt, als je een beetje relaxed door die winkel gaat lopen, ja. dan... Ja, het is natuurlijk een vooroordeel, maar de beveiliging denkt dan, oeh, die moet ik even in de gaten houden. Ja, dat is, dat, dat is wel waar. Kijk, als persoon, je, je, je, ja, je meet eigenlijk zelf een bepaalde persoon. Het is net welke gevoel jij er zelf bij hebt. Ja, ja, dus ja je ik, gaat ik, op je intuïtie ja, af, wou ik ja, zeggen. Ik, ik, zou, ja. ik zou het misschien minder hebben bij Marokkaanse jongeren, dat ik ze niet zo snel als verdachte zal zien maar iemand anders die niet zoveel met die jongeren te maken heeft, ja dit zal ze eerder als verdachte gaan zien. Ja. Dus, en ik heb ook, als ze zeg, met groepje drie, vier voor de deur komen en ze gaan een discussie starten, ja ik, ik tenminste dat is hoe ik erover denk ik praat makkelijk met ze en geef ze de tijd en dan loopt het helemaal rustig af. Dan is oké meneer, dan komen we straks weer terug weet je, en dan lopen ze weg. Ja. Terwijl een andere, als je op een andere manier met ze gaat spreken... ja dan heb je ruzie met zulke jongeren. Ja, maar uh, de, dat is de manier waarop je ze benadert. Maar okay. uh, ik sprak toevallig laatst iemand die uh, was betrokken geweest... bij een uh, uh, onderzoek bij de politie. Uh -huh. Omdat um, uh, allo allochtone, er waren op een gegeven moment was er onderzoek geweest... dat de ja. allochtonen vaker, dat was het ook weer... Um, uh, aangehouden werden in de auto. Uh -huh. Omdat ze vaker uh, iets, uh, iets illegaals uh, of iets, iets uh, nou ja, in ieder geval iets strafbaars uh, begingen in de auto. ja. Nou, ja dat, nou, en... dat heb ik dan gemist. nee nee nee maar dat, nee, dat, dat, dat is niet in de pers geweest of zo. maar ah, er was, ik sprak iemand die was bij dat onderzoek betrokken ah, nee. en toen had ja. de politie had gezegd. Ja. die zei van ja maar op het moment dat je ook meer uh, allochtonen gaat aanhouden. Ja stijgt dus ook het percentage allochtonen dat ergens op betrapt wordt. Ja, dat ben ik... Want als je, als je namelijk uh, alleen nog maar uh, autochtone Nederlanders gaat aanhouden... Ja. Dan, dan stijgt het aantal autochtone Nederlanders dat iets Ja, absoluut. Daar kern... ben ik het mee eens. Ja, als je ergens heel veel controles op uitvoert... Ja, dan zal er ook veel meer naar voren komen. Ja. Dus, ja, nee, dat, dat, dat is duidelijk. Dus... Nee, maar, maar, maar dat, dat vraag ik me af, ook af in, uh, in winkels. Als je er namelijk vanuit gaat dat allochtone jongeren meer stelen... en je gaat vervolgens alle allochtone jongeren uh, controleren... Ja. en geen autochtone jongeren meer... Ja, dan vind je op een gegeven moment meer allochtone jongeren die iets stelen. Ja, absoluut. Nee, maar dat, dat is ook waar. Ik bedoel, als jij een bepaalde specifieke groep constant gaat uh, zeg maar controleren. Ja, ja. ja, Je betrapt er toch wel een keer iemand. Ja, precies. En dus en hoe ja. vaker je dat gaat doen, ja, dan is de kans ook groter dat je zo'n iemand ook betrapt. Zeg maar ja. uh, bij zo'n ja. Uh, ja, strafbare feit. Maar als jij ergens bij een winkel komt, dan lijkt het me niet dat ze tegen jou sowieso durven te zeggen. Van, nou, en denk vooral, uh, let vooral op de allochtonen. Uh, nou, dat zeggen ze wel hoor. Ja? Ja, dat zeggen ze wel hoor. Uh, kijk, zeggen ze, ja sorry hoor dat ik het zo moet zeggen, maar uh, wij werken hier wel vaker en bla bla. Ja. Dus, uh, een tip is van, let bijvoorbeeld op die Marokkaantjes. Ja. <laughs> uh, dus dat, dat krijg je dan wel bij hoor. Ja. Ja. Maar doe je het ook? Uh, nou, nee. Mm -hmm. Nee. Ik, uh, ik heb uh, zeg maar mijn opleiding ook net afgerond. En uh, daar wordt je ook gezegd, het is altijd zonder aanzien der persoon. Ja. Ja. En je moet op heterdaad betrappen. Ja. Dus en daar hou ik me echt absoluut aan. Oké. Okay. Dus oh, als nee, iemand soos. tegen mij zegt, ja die en dit, zeg ik sorry. Kijk, wij beveiligers, wij hebben ook niet meer recht dan een gewone burger. Dan een gewone burger tussen aanhalingstekens. Want wat is een gewone burger? Ja. ja. Maar, maar wij mogen niet meer, wij hebben eigenlijk zelf de rechten. Want zoals net die mevrouw ook net tegen u zei, u mag ook aanhouden bij een strafbare feit. Ja. En, en dat is precies eigenlijk wat wij, wat wij ook mogen. Ja. Gewoon burgers. Ja, ja maar dat is eigenlijk ook wel logisch. Want als je, zegt van, als je zegt: je hebt geen beveiliger nodig, want iedereen mag oh, iedereen aanhouden, dan kan je, uh -huh. daar kun je niet vanuit gaan. Je ja, kunt nee, niet. Uh... Kijk, ja. wat wij extra hebben is: wij worden ervoor ingehuurd, het is onze vak. Ja. Dus wij moeten dan ook ingrijpen. Ja. Kijk, u, u bent niet verplicht om ergens in te grijpen. Nee. Als, jij, als jij iemand zegt, ja, ik kan misschien naar de cashier lopen... en zeggen, ja, sorry, ik heb net die meneer gezien. Maar ja, dan zou ze eigenlijk tegen u moeten zeggen... ja, mevrouw, u hebt hem gezien, dus u moet hem aanhouden... want het is op heterdaad. Ja. Ik heb hem niet gezien, dus ik ga hem niet aanhouden. Nou, ik heb wel wat beters te doen. Ik wil mijn voetbalplaatjes uitpakken. Nou, precies. Nou, maar maar dat, dat is dus hoe het in elkaar zit. Ja. Kijk, en wij worden dan voor, uh, zeg maar, ingehuurd. Wij worden ervoor betaald. Ja. Dus ook als iemand naar mij toe komt in een winkel, als ik daar aan het werk ben en zeg meneer, ik heb die man gezien en die heeft uh, dat en dat gedaan, dan wil ik haar wel. Ik, ik kan wel hem wel aanhouden, ja. maar wel namens haar. Mm. Zij moet het verhaal aan de politie vertellen, want zij heeft hem betrapt, niet ja. ik. Ik heb ja. hem niet gezien, want als het blijkt dat hij niks heeft, ja, dan heb ik hem dus voor niks, zeg maar, voor ja. niks uitgemaakt. Ja, precies. Dus en dat, zijn, en dat zijn gewoon dingen. Je hebt ook sommige winkels, ja. Dan zit zo'n beveiliger constant achter de camera's ergens in een hoek. Dus oh, ja. die alleen mensen in de gaten houden. Ja, ja en eigenlijk waar ik ook voor ben, was ik bijna vergeten. Ja. Is over zo'n winkel dat mevrouw zegt dat wij daar helemaal niks te doen hebben. Is, is ook zo dat wij heel vaak daar eigenlijk preventief aanwezig ja. zijn. Ja, nou, dat wilde ik net zeggen, ja. Maar ze, ja. Ze hopen natuurlijk gewoon dat doordat die man er staat er minder gedoe is, ja. En dat wij nou steeds constant zo'n rondje lopen door de winkel. En zo. hebben heel veel mensen zeg maar, met gedachten: van... oh jee, nee, ik laat het wel uit mijn hoofd. inlopen loopt een beveiliger, die houdt me wel in de gaten. Ja. Dus en, en, dat is ook een, uh, ja, een andere kant. Nou, het is uh, duidelijk aan mij, dank je wel. Nou, oké, okay, graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Oh, ik had nog één vraag. Ja. Heb jij ook een uh, computerrijbewijs? Nee, oh. dat snapte ik ook niet. Want ik heb, oh. ik heb, ik heb allemaal geen lessen gehad in, uh, op de computer. Oh, moet je nog even navragen dan? Dat, dat ga ik zeker navragen, want dat okay. kan ik wel hebben hoor. Ja, gelukkig. Dag, met. Oké, okay, tot ziens. Hoi. Privacy van Sniffende Tears was dat. Uh, ik heb een crypto voor je. Ja, dat uh, vergeet ik bijna met uh, al dat uh, ge hypnose gehypnotiseerd hier. Maar ik had nog een, uh, een crypto, uh, die heb ik zo af en toe, die krijg ik van Mieke. Dat is echt heel lief, via de chat. Die zegt, vroeger hadden we, toen je nog programma deed op zaterdagnacht, was er altijd een crypto. En uh, Mieke, die vond dat zo leuk dat ze nu gewoon iedere week een crypto bedenkt. En uh, aangezien wij nog genoeg uh, hebben rondslingeren op de redactie, wat we in een envelop kunnen gooien en naar jou op kunnen sturen. Als je de eerste bent die belt met de oplossing, maken we er gewoon een onderdeeltje van. En uh, deze week stuurde Mieke de volgende opgave door. Zondagskind. Zondagskind. Negen letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. En dat is hartstikke moeilijk. Dus als jij belt naar 0800 1121 met het goede antwoord, dan heb ik daar grote bewondering voor. Zondagskind. Het is een cryptogram. En als jij weet welk woord ik zoek, dan van negen letters, dan bel je nu naar 0800 1121. Elisabeth. Oh, nee, sorry. Eerst Jaap. Jaap? Ja, dag, goede Goedenacht. Hallo. Ik uh, wil even reageren op uh, die zaak van hypnose. Ja. En je bent de andere Jaap dan net? Ja, correct. Oh ja, ja dat is een beetje verwarrend. Ik denk, ik... we gaan weer naar mijn linker oog concentreren. <laughs> ik zou zeggen tegenovergestelde. Ah. Jaap, heb jij misschien je radio aanstaan? Ik, nee, volgens mij... Ik denk het wel, want ik hoor mezelf namelijk. Oh. Nou... Wat ik nooit zo erg vind... Mij maar het... voor andere mensen is het Mo heel moment irritant. Moment even. Ja. Oh, Jaap zet me ook even in de wacht. Nee, hij oh. staat niet aan. Nou, wat een toestand. Dan is het je telefoon. En dan hou ik zoveel mogelijk mijn mond. Vertel jij me. Oh, ja, ja ik, in eerste instantie vroeg ik me af ben je ongelukkig? Nou, dat was niet, niet ongelukkiger dan anders. Ja, nee, ik dacht juist dat jij heel gelukkig was. Ik klink heel gelukkig, hè? Ja, zeker weten. Maar, weet maar iedereen heeft zijn yin en zijn yang in zijn leven. Uh, ja, nou. Dus iedereen wil altijd wel een beetje gelukkiger nog zijn. Ja. Maar weet je, het begint al met het uitschakelen van je, je eigen wil. Oh. Want, als, dat zegt die andere Jaap ook... Ja. ...van als je uh, niet wil, dan lukt het ook niet. Je moet je gewoon overgeven. Ja. En dat is het grote probleem. Je ja. schakelt jezelf uit. Ja, het is, uh, en dan ben je op zoek naar geluk... Maar wat is geluk op zich? Ja, geluk kan zitten in de, in de kleine dingen. Ja. En daar kun je zelf uh, ook aan, uh, veel aan bijdragen. En uh, ja, voor mij, omdat ik zeg ik ben tegenovergestelde. Ja. Van Ik ben, een uh, zoals dat heet, een wedergeboren christen. Mijn ja. geluk ligt in het volbracht werk van de heer Jezus Christus. Ja. En dat geeft mij waarlijk geluk. Ja. Dat draagt mij dag aan dag... Ja. Dus, en dat, dat zit niet in het materiële, dat zit uh, gewoon ja, zelf, in jezelf, in je ja. relatie met Maar we hebben het niet over geluk, we hebben het over hypnose. Ja, maar het gaat erom om gelukkig, gelukkiger te worden. Ja, en hypnose is eigenlijk je eigen wil loslaten ja. en overgeven aan een ander. Ja. Dus je, je schakelt jezelf uit. En ook uh, constant maar herhaalt. Yeah? Ja. Dat is uh, om je zo te concentreren. Mm -hmm. yeah, dat het niet meer om jou gaat, maar om jouw woord, om jouw gedachten. Maar dan hebben we het toch over meditatie. Dan hebben we het toch niet over uh, hypnose? Nou, dat zit met elkaar verbonden. Oh. Want het mediteren is ook uh, vooral uit de. Uh, met de karma en zo. Dan moet je ook maar herhalen, herhalen. Mm -hmm. En eh, van als je dat eh, onvoldoende doet, dan zou je het niveau niet kunnen bereiken. Oké. Okay. Nou, ik, ik ben bang dat dat, dat het er ook een beetje is, hoor. Dat ik, ik vind het dat, ik vind de tandarts ook niet leuk, ik vind vliegen ook niet leuk. Dus dan ben ik ook niet een type, denk ik, dat even de controle overgeeft aan iemand die me wil hypnotiseren. Nee, dat lijkt me verstandig. Ja, <laughs> Nou, hebben we dat ook weer vastgesteld. Dank je wel, Jaap. Ja, ik wil nog even zeggen dat ja? ik geniet van je programma. Oh, dat is Alleen fijn. over dit element schrok ik heel erg. Wat dan? Over dat hypnotiseren. Hoezo dan? Nou, omdat ik dat een, een gebeuren van de verkeerde kant vind. Oh, ja, oké. Okay. Ja? ja, maar als iemand het vraagt, dan zoeken we naar een antwoord, toch? Ja. Ja. Nou dankjewel Jaap ja, voor de dag, kanttekeningen. Goeiedag nog. Dag. Tot kijk, Dag. Elisabeth. Ja, Hallo. goedemorgen. Goedemorgen. Heb ik een heel andere Jean pieter hoor, want we zijn wel ontnuchterd worden, denk ik. Ja, nou vertel maar. Nou, het gaat over een uh, parkeerschijf. <laughs> ja. Het is uh, namelijk zo, ik heb pas een bekeuring gekregen. Ja. Yeah. En uh, dat ging naar aanleiding van een parkeerschijf. Yeah. Van het verkeerd instellen. Oh. Nou we, nou, we verschillende meningen daarover. Want uh, ik kreeg dus die bekeuring omdat ik het verkeerd ingesteld had. En mijn instellingstijd was de tijd dat ik dus uh, wegging van het parkeren dat ik weer naar huis ging, zal ik maar zeggen. Oh, Huit, yeah. finaliseren na een park. Na een uh, stadsbezoek, na mijn parkeertijd. Ja. Yeah. En uh, nou, toen uh, stond erop dat, dat dus een andere dat, uh, uit moest gaan van het begin van mijn parkeertijd. Ja. Yeah. Nou, per, pa, uh, spreek ik van de week weer die parkeerwachten, een andere parkeerwachten dan. Die yeah. zeggen van uh, nee, u had het goed mevrouw, dus de parkeertijd begint. Of u, u uh, de tijd van arriveren, is wanneer u klaar bent met winkelen. Nou, werd uh, ik zo in de war gebracht. Dan heb ik naar uh, het parkeerwachtbureau opgebeld. En daar wisten ze ook niet goed wat, wat, <laughs> Dat is wat... ook niet best, hè? Nee, en ook niet in een begeleidend boekje. Van ik heb verkeersschijf, staat het duidelijk. Ja. Nou zou er best eens een andere mening over willen horen. Ja, nou Want, ik ook. Ja, dat is een beetje een dom gedoe, hè? Wat moest je betalen? 60 euro. Nee! Ja. En wat ging je kopen? Wat ging je kopen? Dat ja, je was... ging winkelen. Ik ging winkelen met mijn vriendin. Oh, je ging eigenlijk niet echt wat kopen? Je ging gewoon wat, uh... Ja, ik ging gewoon winkelen en ik had een parkeertijd in. Ik was er om half twee was ik begon in de stad. En ik had mijn uh, parkeertijd ingesteld op half vijf. Dat kan. Ja. En dan mag je parkeren met het Ja. Dus ja, dat was dat was een uh, fout schijnbaar. Maar... Ik heb nog een, uh, ja, maar, ik, uh, volgens, je, gebrezen, mij, maar ik heb... volgens mij, Elisabeth, ja? volgens mij moet je toch echt instellen wanneer je daar gaat staan. Want als die parkeerwachter komt en die ziet op jouw schijf staan half vijf, dan weet hij niet of jij daar ochtends om negen uur bent gaan staan of uh, smiddels om, ja, om kwart over vier. Ik, ik mag maar drie uur parkeren, dus als ik daarom half, op half vijf instel, ja. dan weet hij dat ik om half twee daar gekomen ben. Nee, dat weet hij niet. Ja, dat is geen schrappig feit. Als ik op mijn uur zet. Ja. dan ben ik uh, verkeerd. Nee, maar, maar dat Elisabeth, het... hij weet toch, dat weet hij toch niet? Jij kunt daar wel s ochtends om negen uur gaan staan en je parkeerschijf om kwart over vijf zetten. Nee, maar dan ziet hij dus tussendoor al dat er daar een auto staat. Ja, dan moet hij alles de hele dag gaan bijhouden. Dat kan toch niet? Ja, hij was die, die keer ook twee keer geweest. Hmm. Nou, we, leggen, we leggen het voor aan de mensen met een verstand, uh, die wel verstand van zaken hebben. 0801121. En wat voor kleur had het parkeerschijf? Dat is geloof ik nog belangrijk. Wat zegt u? Wat voor kleur heeft de parkeerschijf? Een blauwe. Een blauwe parkeerschijf. Waar was het? In welke stad? In Middelburg. Middelburg. Oké, okay, nou ik, ik ga mijn best voor je doen, Elisabeth. Ja.